Ja, laughing, En je hebt er uh, afgelopen zomer. heb je er natuurlijk ook meegemaakt. bij Harlem, Jazz en More. Toen was ze hier uh, gewoon op de grote markt uh, te zien. Dat viel een klein beetje tegen. Maar goed, het uh, was best leuk. Ja. Daarvoor trouwens hoorde je. anne Jan de Grande. met haar uh, nieuwe. ja. CD. Nee, uh, met haar nieuwe casting. Ja. En we gaan luisteren naar het NOS Journaal van 11 uur. Welkom bij Chicolette. Bewonder onze uitgebreide collectie sieraden, horloges, tassen en accessoires. Chicolette staat voor chic and quality, maar ook betaalbaar. Beleef al het moois in onze winkel. Chicolette. aan de gang 22 in Haarlem. Chicolet met een Q.nl Dit is Haarlem. De hele dag op Haarlem 105. Straks meer. Nu eerst het nieuws van 11 uur. Jurie Stubenitski met het NOS-journaal.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 Het weer, bewolkt en af en toe motregen. Er staat een flinke zuidwestenwind en het wordt 11 tot 13 graden. Morgen eerst regen, daarna breekt de zon door en wordt het een graad of 9. Dit was het NOS-journaal. Wat gebeurt er nu in 023? Dit zijn de headlines. Tussenstand Serious Request dag 4. Ruim 4,5 miljoen euro. En netbezorgers moeten opgehaalde geld doneren aan Serious Request. Haarlem 105, van stad tot strand, en van kerst tot oud en nieuw. 89, 9, Haarlem 105. Oh, the wind whistles down, the cold dark street tonight, and the people they were dancing.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 And you wake up in the morning and your headphones twist the sides. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing, This is the life. And you wake up in the morning and your headphones twist the sides. Where, go? Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Miss, Dit is Haarlem. 105 I'm trying to pretend it isn't true.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 What is de Haarlem 105, de Keisha en Giant in my heart. En we kennen natuurlijk ook van deze ja, zangeres en band en producers. Uh, uh, Hideaway natuurlijk, een grote zomerhit uh, was dat. Morgenavond, morgenmiddag eigenlijk al. Om vier uur begint het, uh, Ja dan gaat het hier, dat feest, dan barst het feest hier los op het Houtplein. Uh, dan is het namelijk uh, ja, het grote afscheidfeest het... Uh, uh, ...van uh, Series Request uh, 2014. Koen, Domien en Gerard die komen dan uh, vanaf de Grote Markt... ...hier naar dit grote podium toe. Het, uh, het uh, laddertje, de, de trap die staat er al. En er zijn allerlei prachtige optredens. Dat feest dat uh, Bas trouwens al lost om vier uur. En uh, ja, zo rondom uh, half, half acht uh, gaat die live-uitzending ook uh, beginnen. Dus dat wordt echt een, een grote finale wordt dat hier... En uh, ja, je kunt natuurlijk ook nog gewoon naar de Grote Markt toe. De nieuwe Groenmarkt is ook een uh, mooi podium. Ik zal straks nog even kijken of ik, uh, of ik Zazie kan gaan uh, draaien. Want die uh, komt uh, vandaag daar ook langs. Moet ik nog wel ergens hebben staan. En um, ja, de nieuwe groen, Groenmarkt, uh, het Hortensplein uh, kun je van alles eten. Op het nieuwe Kerksplein gebeurt er ook van alles. En uh, ja, verslaggevers van Haarlem 105 die uh, lopen door de stad heen. En uh, zo door de Grote Markt uh, en door de Grote Houtstraat. En Johan, wat komt hij daar tegen? Ja, ik uh, sta toch wel in die Grote Houtstraat. En uh, we kwamen straks van de Grote Markt af. En wie uh, kwam ik daar uh, tegen? Tot mijn stomme verbazing, het paard van Sinterklaas. Meestal is hij 5 december al weg, maar hij was er nog. En ik had hem gevraagd wat hij daar deed. Hij zei, nou, hij had een brief ontvangen, een de uh, quest kwam eraan. Dus uh, hij wilde dat wel even, even zien. Nou, dan vragen jullie als luisteraar af hoe kom ik daaraan. Maar dat weet jij niet. Ik ben uh, toevallig ook paardenfluisteraar. Maar dat doet even niet de zaak. Hè? Er staan hier uh, in die grote huisstaat nog uh, drie mensen die ik eerder had gesproken. En dat was voor uh, chocolaverkoop rechtstreeks uit de koe. Hè? Dat klopt, hè? Klopt. En uh, hebben jullie nog veel van die uh, bekertjes warme chocolademelk verkocht? Ja, vandaag liep het best goed. We hadden een bord. Dus nu kon iedereen ook zien dat we uh, aan het verkopen waren. En dat, uh, kijk, wij zijn... Uh... Allemaal bezig met aardappels en met melk. En we zijn niet zo goed op het marketinggebied. Maar uh, we leren elke dag. En zeker hier. Oh, dus die omzet is groot omhoog? Ja, dat ging best hard ineens. Ja, dus nu kwam je tekort? Nee, dat nog steeds niet. Ah, Want, uh, okay. We hebben genoeg ingeslagen. Dus dat dus, maakt niet uh, uit. Koe Klara is nog steeds productief? Koe Klara is nog hartstikke productief. en de stad. morgen gewoon weer midden in de stad. En ik had begrepen dat jullie die koe hadden voortgetrokken door de stad heen. Want vlaaien er mag niet. En dan gingen jullie een kopje chocolademelk uitdelen. Is dat gebeurd? Ja, we zetten die koe gewoon uh, midden op straat neer. En dan hebben we een goede, goede eyecatcher natuurlijk. En uh, ja, daarna staan we met een groot vat. Een melkbus met een kraantje eraan. En daar uh, verkopen wij warme chocolademelk uit. Klopt. Nou, Ik wens jullie veel succes, want jullie moeten die auto halen. We gaan uh, lekker naar huis. Nou, Jullie gaan ervoor. Tot morgen. Ja, best tot morgen. Ja, en uh, morgen trouwens, uh, dankjewel uh, Johan, uh, morgen trouwens op het podium, ook een hele grote uh, koe op het, uh, op het podium. Want die, uh, namelijk, uh, die staat op dit moment in het huis, is voorzien van allerlei hang, handtekeningen en die uh, wordt ook geveild. Dit is Haarlem. Dit is de mooiste tijd van het jaar. Dit is Haarlem 105.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 Alles altijd even fijn Wanneer de liefde heerst en de angst verdwijnt Gaan onze harten open, zijn de problemen vrij Ook voor elke dag, maar kerstmis zijn Veel groepen is het toch wel een dingetje om uh, voor de kerst een, uh, een grote kerst hier te maken. Ja. En het is Marco Bosato, enige jaren geleden ook gelukt met, uh, met dit nummer. En dat uh, nummer dat draaien we nog steeds met uh, heel veel plezier. Het is uh, natuurlijk het nummer Kerstmis. Ja, ik was er toch wel een beetje verbaasd over. Uh, maar ik, uh, ja, tot mijn schande volg ik niet. Uh, Iedere dag uh, dat nieuws over, uh, over Madonna. Uh, alhoewel ik er wel als, als, ja, zo als, als duizenden, miljoenen meer... heb ik er wel op mijn Facebook uh, staan. De meest uh, grappige berichten krijg je dan ook van, uh, van Madonna. En ze heeft een uh, nieuw album uit. En daar zijn... En een aantal nummers zijn daar inmiddels van gereleased. Die staan dan al gelijk ja, hoog in de charts. En, en dat album dat gaat heten Rebel Heart. En dit is Living for Love. Ja, een beetje dance. Daar houdt ze wel van. First you me and I let you in. Made me feel like I was born again.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 Dit was uh, de nieuwe single van uh, Madonna en ik heb even Ricardo uh, erbij uh, bijgehaald. Ja. Ricardo heeft veel, uh, veel verstand van uh, dance-muziek. Uh, nou, veel verstand wil ik niet zeggen. Nah. Ik luister er graag naar, laat ik ja. het zo zeggen. Maar wat vind je van de nieuwe single van... Uh... Ja, ik vind hem echt, echt super vet. Ja, en is... uh, je merkt ook dat al die, al die wat oudere artiesten... Kijk, Madonna is natuurlijk ook ver in de 50. Ja. Maar bijvoorbeeld ook de grootheden zoals Coldplay... En, en dat soort artiesten die willen allemaal een nummer in hun collectie hebben. Samen met een, een grote danceartiest. Is het ook samen met een bekende DJ gemaakt of niet? Ik weet het niet. Ik heb er nog even geen tijd gehad om dat helemaal okay. uh, onder, te onderzoeken. Maar bijvoorbeeld Coldplay maar, maar dat hebben we... Dat absoluut... Dat, uh... Ja, maar bijvoorbeeld Coldplay hebben we laatst gehad met de Skyfall. Stars samen met Avicii. ja, Coldplay heeft dat natuurlijk helemaal niet nodig, hè. Maar ze willen het wel. En Madonna nu ook. En ik, uh, ik vind het echt een super vette plaat. Het is ook hetzelfde basloopje als uh, Show Me Love. Van Robin S. ben ik net achtergekomen. Oh ja? ja ah, Oké, okay. had ik het nog niet... Uh, Oké, okay. en uh, ja, dat komt ook een beetje... De dance in, uh, in Amerika is, uh, heeft het wat later opgepakt dan, uh, dan, in, uh, dan in Nederland. Hè? Uh, ja. En uh, vandaar dat al die, die artiesten natuurlijk ook uh, met die dance uh, aan de slag willen. Ja, voornamelijk uh, in Amerika is het heel groot. Hier in Nederland is het, loopt het nog... Het vindt, iedereen vindt het wel leuk... Maar men is toch nog meer fan hier van, uh, van de ouderwetse popmuziek. Hè, die, uh, die we altijd al hebben gekend. Maar in Amerika is het zo gigantisch groot. Dat is niet normaal. En ik denk dat op dit moment is het al uh, groter als popmuziek in uh, Amerika. De, de elektronische dancemuziek. Daarom zijn onze Nederlandse bekende DJ's. Die zijn ook nooit meer hier in Nederland te nou, vinden. Nou, weinig. nou, morgen. Ja, morgen. Ja, ja precies. daar verheug ik me op. Ja, precies. Met Afrojack. En uh, die Afrojack die, die komt dus hier... Uh, uh, vandaag. En uh, nou heeft die Everject uh, best, uh, is, is toch ook een beetje in deze regio groot geworden. Uh, bijvoorbeeld in Bloemendale, uh, aan het Bloemendaalse strand, heeft hij heel vaak uh, opgetreden. Ja. En uh, ja, het was hij helemaal nog niet zo, uh, zo bekend. Uh, uh, nog enige tijd geleden, ik geloof anderhalf jaar geleden in de zomer, kwam hij daar toen ook met Paris Hilton. Dat was toen, ja dat was toen had hij gewoon even zijn vriendinnetje, euh, nou zijn vriendinnetje, ja, ja. die had hij toen bij zich. Dus daar hier op het strand in Bloemendaal nou, en ja. dan komt Paris Hilton, die loopt ja, even voorbij. Dat is, toch echt, dat is toch echt gebeurd. En ik ben benieuwd wat die AfroJack uh, gaat doen. Wat denk jij, Ricardo? Zal die daar al mee bezig zijn? ...om, om op, zijn, op zijn laptop al een beetje zo van... Nou, ...ga ik nog iets speciaals doen met Serious Request? Of... Ja, Effort jack is een, is een echte DJ. En uh, hij bekijkt het moment aan altijd. En uh, dit is natuurlijk een heel groot optreden wat hij morgen gaat geven. En uh, ik denk dat hij wel wat verrassingen in petto heeft. Hij heeft natuurlijk altijd nieuwe muziek. En uh, de nieuwe dancemuziek die komt altijd in februari... ...wordt ten gehore ge uh, gebracht op het Ultra Music Festival in Miami... En uh, ik denk stiekem dat hij morgen al wat van zijn nieuwe werk gaat laten horen. Dat hoop ik. Ja, dat hoop ik ook. En dat dat dan misschien ook wel weer een, een, een grote hit gaat worden. Hè? Dat, dat, dat dan ja. eigenlijk een beetje een hit hier uh, uh, morgen gelanceerd gaat uh, worden door hem. Ja, het grappige is. Uh, vorig jaar heeft hij bijvoorbeeld ook al muziek gedraaid in februari. En dat kwam pas uh, eind dit jaar uit. Dat is pas in september uitgekomen of zo. Dus ik hoop dat we ook van die platen morgen gaan horen. Het wordt uh, in ieder geval lekker warm springen. Daar ben ik niet zo bang voor. <laughs> Moi, uh, jij zit hier trouwens uh, vanaf uh, 12 uur uh, ja, straks. Tot twee uur. Okay. Gezellig. Ricardo, ja. En hij uh, helpt mij een beetje hier. Dat is ook hard nodig. <laughs> en dit is uh, Chris Berry. Met uh, The Rocketman. Draaien we hier heel regelmatig bij. Hard op 105. I wanna go uphill high out to see the stars. Wanna see with you. Share them with Het 023 nieuws van Haarlem 105 in samenwerking met RTV en H. Goedemorgen, mijn naam is Femke de Jong. Het Glazenhuis in Haarlem ligt nog altijd op koers om een recordbedrag binnen te halen voor het Rode Kruis. Na vier dagen staat de teller op maar liefst 4.588.750 euro. Deze tussenstand maakte Gerard Koen en Domin gisteren rond half negen bekend. Dit is ruim 260.000 euro meer dan er vorig jaar op dag 4 was opgehaald. In 2013 haalden de DJ's een recordbedrag van 12,3 miljoen euro op. De opbrengst van de 11e editie. De politie van Serious Request gaat dit jaar naar meisjes en vrouwen die seksueel slachtoffer zijn geworden in conflictgebieden. Twee jongens uit Zoetermeer die zich ten onrechte uitgaven als krantenbezorgers... hebben hun opgehaalde centen moeten doneren aan Serious Request. De jongens van 14 en 18 jaar belden zondagavond bij diverse buren aan... om hen prettige kerstdagen te wensen namens een niet-bestaand huis-aan-huisblad. De twee haalden daarmee een bedrag van 166 euro op. De jongens vielen echter door de mand op het moment dat een van de bewoners... twijfelde aan de echtheid van het afgegeven kaartje. De buurtbewoners schakelden vervolgens de politie in. De nepbezorgers hebben al hun opgehaalde geld moeten inleveren aangezien niet meer achterhaald kon worden van wie het geld was heeft de officier van justitie besloten dat het bedrag gedoneerd moet worden aan Serious Request. Topmodel Kim Veenstra heeft zondagavond geprobeerd om het wereldrecord-selfies maken in één uur te verbeteren. Om het record te verbeteren waren ongeveer 900 foto's nodig. Om dit te halen wilde de Groningse met 15 personen per minuut op de foto. Het maken van de 900 foto's is niet gelukt, maar wel werd er een wereldrecord behaald met 706 foto's. De wereldrecordpoging vond plaats bij fotostudio Shoots and More aan de Jacobijnenstraat en leverde 1632 euro op voor Sirius. Request. De vluchten van en naar Schiphol blijven vertraging oplopen door de harde wind. Na diverse vertragingen in het weekend en maandagmiddag is het aantal vertragingen inmiddels opgelopen tot een derde. Dit meldt een woordvoerder van Schiphol. De luchthaven maakt duidelijk dat er geen vluchten zijn geannuleerd. Men wordt geadviseerd om zich vooraf goed te laten informeren over vertrek- en aankomsttijden van een vlucht. Serious Request, update. Wil je ook nog in 2015 nagenieten van Serious Request 2014? Dat kan. Boomzagerij Stadshout Kennemerland uit Zwaanshoek stelt gedurende het verblijf van Serious Request in Haarlem... een 2,5 meter lange balkenbank ter beschikking voor gebruik door bezoekers aan het glazen huis op de Grote Markt. Aan het eind van het verblijf mag de bank voor en door Serious Request worden geveild. Kijk ook op www.stadshout-kennemerland.nl Dankjewel je wel, Femke. Tijdens de kerst schijnt het geregeld de zon. En valt er slechts een enkele bui. Zaterdag komt er mogelijk zeer veel wind. Met regen en kans op sneeuw. Ja, een beetje laat. Het 023 nieuws. Vind je ook? Op haarlem105.nl. En je mobiele telefoon. Dit is kerstmis. Dit is Haarlem.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 See Wonderful Christmas time. Ja, mooi hoor. Een mooie... Ja, kerstplaten is dat. Ik maak er thuis ook een hobby van om allerlei kerstplaten te, te verzamelen. En ja, dan heb ik zo'n heel album kan ik dan afdraaien. Weet je wel, nou, doet iedereen natuurlijk. Ja. Dus um, even kijken. Um, ik ben er nog tot 12 uur. Daarna van 12 tot 2 Ricardo. Uh, van 4 tot 5 zit hier Thomas. En uh, van 5 tot 7 Rick. En ze worden allemaal weer bijgestaan met verslaggevers. En vandaag is het natuurlijk ook een hele belangrijke dag voor gitaarlem. Want ja, eigenlijk houdt het allemaal een beetje op vanavond. Ja, want. Dit is namelijk het eindconcert van Gitaarlem. En dat is al uh, natuurlijk helemaal strak uitverkocht. Je kunt daar echt niet meer bij. Uh, speelman en speelman natuurlijk. Aina, uh, Michael Prins, uh, Leona Filippo. Nou, die is er uh, vanavond uh, niet bij. Uh, want die heeft uh, volgens mij andere afspraken. Ja, dat, dat kan je natuurlijk hebben als je al uh, geboekt bent. Dat geldt hetzelfde voor Alan Clark. Maar uh, ja, de anderen zijn er wel allemaal bij. En uh, ik zei het al, in het patronaat. En dat patronaat dat... Uh, heeft er ook wel even wat uh, naamsbekendheid bij gekregen de afgelopen weken. Zo, dat is toch wel. Uh, ja, die naam is uh, continu genoemd. Ik denk dat ze. Eigenlijk een, een klein uh, standbeeldje moeten gaan maken bij, of in ieder geval een plaquette van, uh, van Giel, van Michiel Behelen. Uh, in de patronaat uh, voor hem. Want uh, ja, dat heeft hij toch allemaal maar weer even uh, bedacht. om dat daar allemaal te doen. Nou, we hebben het uh, gisteren ook meegemaakt. Uh, het is uh, altijd een uh, feest om daar naar te kijken. Ook naar die televisieuitzending. en dat dan ook weer de tussenstand bekend wordt gemaakt: 4.588.750 euro. Het is echt uh, gigantische bedragen zijn dat. En uh, ik weet niet of of je het volgt op televisie. Maar gisteren vond ik het ook wel weer uh, grappig om te zien: Giel Beelen die zijn uh, zwemcertificaat haalt. Um, ja, en dat dan allemaal in, uh, in de zwembadplaneet, op de Planeten Laan in, uh, in Haarlem, waar een grote actie was. En wat gisteren ook opviel, dat was dat um, ja, er een enorme lange rij stond. En die rij die stond uh, in de Grote Houtstraat. Uh, ik dacht, ik liep daarheen. Uh, na na de keer het programma had gedaan, ik denk, ga eens even kijken op de grote markt. En er zag allerlei mensen in. In een rij staan voor. Ik denk, waar is dat nou voor? Nou, die stonden dus allemaal voor de brievenbus te wachten. En uh, er zijn zo'n drie brievenbussen uh, zijn daar. En uh, ja, kun je daar dus uh, naartoe naar dat uh, glazen huis. Uh, wat ook uh, goed is om nog eens even te vertellen... dat is Heel Haarlem Holt. Dat is een uh, actie die uh, loopt om geld op te halen. Gisteren waren ze hier nog even... daar hadden ze al 50.000 euro bij elkaar uh, verzameld... om op uh, ja, loopbanden te gaan, uh, te gaan lopen. Uh, de Canemar Runners. Uh, je kunt daar nog steeds uh, aan meedoen. Uh, dat is in de Damstraat, is dat, bij dat hotel wat daar zit. Het uh, Frans Hals uh, uh, Hotel. En wat dit jaar echt een uh, enorme uh, hit is... En uh, ik weet niet, uh, Ricardo, is jou dat ook opgevallen? Wat uh, uh, in kleding. Wat is jouw. Uh, echt... echt uh, ik heb er ook naar gezocht, moet je nagaan. Uh, uh, dat zijn van die uh, foute kersttruien. Oh ja, van die Als... Mart Smeets dingen. Nou, nee, maar, nee, nee, veel veel Ja, uh, nog erger. Met een kerstboom erop, een het, ja. erop oh. of een reindeer uh, erop. Of een... Uh, die zijn echt niet aan te slepen. Nee, en uh, ja, om er nou mee door de stad te gaan lopen, ik zou mijn <laughs> eigen dood schamen. <gaan>, maar... <laughs> ja. Nee, maar het is toch wel, het, het is een beetje Engels ook. En uh, met zo'n grote konijn erop. En uh, ik sprak een paar meisjes die, uh, die in zo'n houten uh, kerstwinkel uh, staan. Voor, uh, die kom je overal tegen in de stad. En die hadden van die kerstmutsen. Die kerstmutsen die lopen ook heel erg aardig. Maar ik zei nog van, goh, verkopen jullie geen kerstdraaien? Ach, meneer, u bent er zoveel die daarom vraagt. Ja, nee, dat is echt een, een, een rage is dat. komt ook een beetje door de, door de dj's in het uh, glazen huis die hebben ook uh, kerstruien. En uh, dus dat, dat is wel... Uh, ...ja, dat is wel heel hip op dit moment. Uh. Zou, je, zou je er zelf een aantrekken? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik... Uh, uh, ik, ja, ik, ik, ik op de eerste kerstdag... Uh, ...krijg ik familie. En er was eigenlijk de bedoeling... Dat, we, ...dat ik met mijn vrouw... alle twee zo'n kersttrui aan zou doen. Maar uh, we zijn bij de... Bij de uh, ...ik ga alle winkels gewoon opnoemen. Ik ben bij CNA geweest, mevrouw Dreesman. Uh, ...de uh, Primarkt. Uh, eh, daar, daar zijn we begonnen in Hoofddorp. Nou, sold out. Echt niet... Ja. Uh, nee, niet te krijgen. Echt, Ricardo. Dat is echt... Al, als, dat, als je daar een, een handeltje was begonnen in kersttruien... Dan had ik nu op de Bahama's gezeten. Dan had je nu echt... Uh, nou ja, niet rijk geweest. Maar je had uh, zoiets van... Uh, goh, dat is toch, uh, dat is toch leuk. <lacht> <lacht> um, ja, ik ga eventjes een, um, een, een nummer draaien. Van uh, die Gitaarlem uh, CD-album. En uh, dat is van een artiest die uh, er uh, ja, vanavond niet bij is... Wake up and smell the coffee yeah. Leona Filippo I know we all say that we're trying To make this world a better place to stay I know we're trying to keep the plants from dying, but I think that things just ain't be going our way, already knew about hunger in this big world, but are there still hundred little boys and girls, oh, that doesn't change a thing, and we just close our eyes, while the government just feels Wake up, wake up, hey, yeah. wake up. I wanna tell you to wake. Hey, yeah. wake, up, wake up, got to wake up, smell the coffee, this world is going down. Now pretty Mary got herself in trouble. She found herself a mighty fine boy for it. And thought they were a perfect couple But her childhood As she knows it's gonna end Her boys and starts are aging. well he has these. But she's with child Mary smell the coffee, or this world is going down, yeah, revelation, yeah, Stop pollution, oh, oh, oh, yeah. mass confusion, yeah, old and he already runs the streets he's got no parents so a johnny starts gang banging 'Cause he feels the gang's his only family yeah his life that's full Oh, this world is going down Ja! Hoi hoor. Leona was dat natuurlijk, hier uit Haarlem. En Wake Up en smell de coffee. het komt van de, de, het album Gitaarlem af. En we gaan zo schakelen met de studio in de Jansweg, aan de Jansweg, op de hoek van de Parklaan nu nog. Ja, nu nog. Oh, een klein tipje van de schrijver was dat. Om, uh, ja, dan krijgen we weer de update wat er allemaal uh, rondom Haarlem gebeurt. Maar nu is het EWF Earth, Wind and Fire. Oh, de mooie vlak mag raak niet doorheen praten. Hier is Fantasy. The 20 105, 10 voor 12. Live vanaf het uh, houtplein. Luister je naar uh, de uitzendingen natuurlijk van de Haarlem 105 voor Haarlem. In Heemsteden, Heemsteden en Haarlem. Serious Request Update. Ja, is? daar is de update weer. Goedemorgen. Het geld wat uh, is opgehaald deze dag, wat nieuw bekend is geworden, is weer hoger dan vorig jaar. Het gaat nu om 4.588.000 euro. En nog 750 euro. En vorig jaar was dat 4.328.242 euro. En uh, vanavond is ook alweer tijd voor de laatste slaapgast in het glazen huis. En dat is in navolging van Guus Meeuwen, Jacqueline Govaert, Nick en Simon, Johnny de Mol, Is het nu Jelte, Jetbot? Of Sorry, nou zeg ik het ook gewoon fout. <tus> is het nu... Uh, Jet je uh, je Rebel, ja, moet ik natuurlijk wel goed zeggen. Ah, Jet je Rebel. Ja. En vanavond is ook tijd voor het eindfeest van Gitalum. Je zei het net al. Het is stijf uitverkocht. Het wordt leuk. En daar wordt het eindbedrag van hun actie bekendgemaakt. Gisteren uh, was er op de grote markt uh, een grote scheeractie. Er werden er 20 mannen, meer dan 20 mannen geschoren van hun baard. Een grote baard hadden ah. ze. En dit deden zij voor het goede doel. En er werd meer dan 8200 euro opgehaald. Ook kon de burgemeester even een kijkje nemen. Hij uh, liet zich niet schoien, scheren, want hij had geen baard. En vanochtend is het dan eindelijk gelukt. De Sint-Bavo-school heeft hun boot met melkflessen, gerecycled melkflessen, dan toch te water gekregen. Eerder uh, vrijdag hebben ze dit geprobeerd. En dat lukte niet vanwege het stormachtige weer. En nu is het vanochtend wel doorgegaan. En daarbij hebben zij ook meer dan 800 euro opgehaald voor het goede doel. Dus uh, kortom, het wordt weer een leuk dagje vandaag. En nou, dat was okay, dan weer dank de update. Dankjewel, uh, dankjewel uh, Maries. En uh, wij gaan jou, of, uh, of Mart, of andere mensen die bij de redactie zijn... weer om uh, kwart voor twee. Of ben jij het dan? Uh, zit jij er weer? Ja, ik uh, blijf lekker op de redactie vandaag. De hele dag hou ik alles in de gaten. Oké, okay, prima. Goed idee. Maries, we Vanuit de studio. Bedankt. Met uh, de, de update. Nee. Clean Bandits Real Love Oh, you got the feeling that I wanna feel Oh, you got the feeling that I know is real, real, real You wanna be with me? She got looks and personality Was dat. En uh, ja, groot, ja, dat was een beetje een uh, terugkomer uh, weer. Uh, hè, ja, een revival in, uh, in dit jaar. Is niet helemaal gelukt volgens mij. My Girl 2. We kennen deze mannen, uh, mannen meer van de uh, Our House en de baggy trousers en de Embarrassment. And... Maar goed, My Girl 2 mag er uh, ook zijn. Uh, uiteraard. Goed, uh, morgenochtend uh, zit ik hier weer tussen 10 en 12 uur. Wat mij betreft nog een uh, fijne dag. En blijf luisteren naar Haarlem 105. Dit is Haarlem. De hele dag op Arnhem 105. Straks meer. Nu heerst het nieuws van 12 uur.